Dialectofoon, bij Viva, doodgewoon. Uh, goedemorgen, uh, beste luisteraars, bij deze 369ste aflevering van Dialectofoon via uw streekradio Viva. Ja, vandaag zondag 7 november, het wordt een uh, speciale dag voor Dialectofoon. Wij krijgen uh, onder meer een gesprek met, uh, of tussen, Karel de Bouw en uh, viel. Daarvoor doen we ook een beroep op René, die zich vanmorgen nog even heeft kunnen vrijmaken. Maar ondertussen geven we ook al de woorden en de wendingen op waarom wij dit uur willen uh, spelen. En we gaan aan weten wat er allemaal weet over vaag. We kunnen geen uitdrukkingen en vergelijkingen met vijgen. En wat betekent schacheren of verschagheren? Wat werden er zoal verschagherd bij ons? En Averschoen, wat is dat hè? Wat is dan ook heren uitdrukkingen en noord in verband met vuren? Lekker als daar moet gevuur werden, wat wil dat zeggen he? als je moet vuren? En wat zijn vraagstijden en in welke zin gebruiken wij dat woord vraagstijden? Duidelijk in het meervoud. En in de vuile val, wat is dat he? En wanneer kon je in de vuile val? En met wat dat kon je in de vuile val? Vertel ons dan een keer. Een oud uh, woord is vermoenboot. We dat vlug er al een keer gehad, maar wat is gij, dat dan in een zin bezigt? Vermoenboot. Wat is dat, hè? En dan hebben het over keitelmuziek. Wat we van dat muziek horen, Onder meer muziek bij manke filmen, maar dat is geen keitelmuziek. Wat is keitelmuziek? En hoe drukt de assenaar uit dat men iets vertelt, als hij goed Dat hij dus niks baat doet en niks afdoet. doet. Just vertel, lekker het hem gezeid hoe zeggen we dat op zijn asses? En weet jij wat dat een vuile ziekte is, dan moet het vies zijn. En lozen die een zijn live zien. Wanneer doen ze dat, hè? wat betekent dat? Hè? En kinderen gaan nog uh, betekenissen van live. Of dingen waar dat live in veel komt. Live en Leen bijvoorbeeld. Maar zo zijn er nog veel. En dan, Torealin, dat moet iets zijn van vroeger. Maar we hebben het in ons programma over vroeger, als we het vandaag ook dikwijls nemen over de tijd van Mankafil. Torealin. Te gaan, wat dat is, hè. Torrealien. Misschien zijn er nog luisteraars die dat weten. En dan uh, Waaiwaterbakken. En kinderen gaan de uitdrukkingen rond. rond Waaiwaterbakken. Uh, ja, uh, René, goedemorgen. Ja, Lode en Julien, Goedemorgen. Uh, we hebben vandaag toch wel uh, een uitzonderlijke zondag, uh, want. Uh, ja. Onze uh, lustreis, moet toch iets speciaals bieden. Vandaag heb je het ook in de gazetten gelezen, overal. Ja. Want in het archief van onze Nassus kunstschilder Karel de Bouw. rijdt in onze technicus, biedt toch nog niet uh, iets uittrekken. Iets schoon. Dat is een gespreksken dat Plutschathijt gaat, gaat u dan nog wel van hier en hoe tussen Karel de Bouw en Mankeveel. Toch nog even zeggen ja. dat Karel de Bouw uh, een Assens is die 90 jaar is geworden. En te deze gelegenheid wordt uh, in de prachtige uh, gerestaureerde zaal uh, de raadzaal van het gemeentehuis van Assen wordt daar een retrospectieve georganiseerd. Daar zie je kijk, koppen van Karel de Bouw. Natuurlijk staan die daar op een nere plaats. En ja. een van die koppen die door de meeste bezoekers om uh, Onmiddellijk wordt erkend en waarom onmiddellijk weer uh, verhaaltjes worden opgedist uit de jeugd, uh, dus jeugdherringen worden opgehaald, is natuurlijk... Mankafil. Je ja. hebt Mankafil ook al zien aan René? Ja, ja, ja, ja je kunt het niet neffes zien. Hè? Niet, hè? Het is nou zo dat Mankafil misschien wel een van de meest bekende assenaren was in zijn tijd buiten as. Ver buiten onze grenzen stond er zijn wegbuiter naar zijn museum toe. En wie is daar van zijn lijve niet geweest? En wie heeft er nou eigenlijk in zijn fotoalbum, geen portretten nog zo'n een getrokken in een tijd met Manke en met de familie? Ja. Als je dan een keer met de kinderen ging of zo, werd er toch een portretten getrokken op Terlin. Ja, dat was de uitstap naar. Ja, dat was een, een heerlijke tijd. Manke Fil is eigenlijk van 1889. Daar is daarna onder de 10 jaar zijn, moest nog gelijkdemmen hebben, ja. en hij is overleden op de nulfste, uh, nee, nulfste september 18. 19. 1889 is hij geboren ja. en hij is gestorven de 4 maart 1971, hij 17. was 82 jaar. En hij kwam uit de gezin van elf kinderen, alsjeblieft. Elf kinderen. Alsjeblieft, dat, dat is ook Ja, hij had een beetje van alles gedaan. Hij blokmaker geweest, zevenmaker. Schreven op zijn pamfletten, Dus Hij had nog café gaven op de Stierweg op Edingen. Aan, ja. Dat is later afgebrand, als hij er al verhuisd was. En is is naar Terlin gegaan en is daarmee een onnozel winkelken begost. Tel dat veel op zo'n haat een bolle winkelken. Ja. Maar kutten tijd nadien begosten de kinderen hem soldatenknoppen en allerhande... Rare taarten zei hij, te brengen, dat hem zelfs we ons thuis brengen. En zijn winkel straks ze biet vol en dan zijn vuisten plots. Allee, zo is het gegroet. Al van in 839. Dus voor Noorlog. Ja, ja, ja. En ja, in was precies al tegenweer in dat tijd. Als je naar daar ging, al wandelen langs de baan. En hem opnoekreklam, reclame voor van En voor de meulen van Samen. En voor het Kruisbergsken. Op zijn pamfletten. Ik ken van zijn lijf een keer bij Radio 24 zoeklicht opgedaan, dat was ja. op een vrijdagavond, maar een spot richten op een figuur. En toen ook Tante Non uit het zusterhuis, zuster Benedicta, heeft mij thuis bij mij een liedje van Mankefil gezongen. En dat Mankefil dat liet mij de los, en dan ben ik beginnen oproepen te zetten in nasgenij en te vragen en te stijten van Jérôme Durné gekregen van het dossier van Ascania en Pieter Brand, een uitgeweken nassenaar, in ja. ekel geboend, die brocht me van alles, pas Verre dat ik dan de boek geschreven hem over Mankefil en zijn museum, maar dat is ook al wat geleden ondertussen. Ik moet zelf niet even zien, 1981 heb ja. ik daarna geschreven, dat is al vanaf 15 jaar geleden. Raar genoeg, het is nog een kundige werken, dat verkoopt niet, niet nog echt. Maar dat van Fiel, dat ging weg als broekjes. Binste de kutsen ja. taart was ik uitverkocht. En heb ik een tweede druk doen. Oh ja, dat voor, ja. Ik maak geen reclame, want ik heb er geen meer. Ja. Ze zijn <laughs> volledig, volledig uitverkocht. En daarna nog herdrukken. Dat zal allemaal moeilijk zijn. En een wat kostelijk uitval in deze taart. Um, en ook, uh, het is zo lang geleden. Hè. Ondertussen is er nog veel gebeurd over mankefil. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de voedstervader van... Het wandeltoerisme. Ja. Als de mensen niet wisten naartoe, dan trokken ze naar Mankafil. Als ze bezoek aan of wat of hoe komen, dan gewoon een keer wandelen tot Interlin. De wandelclub Mankafil is zeer actief in ons. Ah, Zo gaat ja, ja, ja. zijn naam voets En wat je dat juist zegt, het valt op. Je ziet de vos van de Kalangen op de prachtige tentoonstelling van Karel de Bouw een overzicht van 60 jaar schilderen. Ja. Enorm overzichtelijk interieurs, portretten. Pierre, uiteraard, Pierre, de kracht uitstralen. Allee, het is enig. Je moet daar kunnen naartoe gaan. Alle assenaren zand daar moet we een de kop binnensteken, want dat is enig dat je zoiets bij je ziet. Ja. En de hangen daar, Lise Pep uit Linden 3, zijn ja. nog veel ander, uit De Buil. Maar de zijn die zijn niet door ons wel gekost, maar niet buitenas. Ja. Ik was er van de wijk nog en dat was iemand van Meerbeek. En die stond er voor de schilderaar van Mankafil. En die waren over Mankafil aan, aan het vertellen. En die kostte Mankafil? Die kostte hem ook, ja. Overal kosten ze hem eigenlijk. He. Ja, ja. Ja. Allee, ik ben content dat dat met de retrospectieven naar boven gekomen is, dat dat banneke nog bewaard is en dat we dat zelfs niet kunnen luisteren. Ja. Een gesprek de Karel de Bouw meemanke viel, dat al in 1971, heb ik gezegd. Zeg René, nee, uh, rap, de tentoonstelling van Kardebouw, tot wanneer ja. is die open? Tot vandaag, 14 dagen. De 21ste is de lessendag. En in de wijk is het open van 14 tot 17 uur. Van in 2 achternoen. tot 5, zeggen de mensen. In de achternoem. En daar is een chique catalogus dat de bezoekers krijgen. Uh, dat dat wegwaagt, smokt. En daar is altijd iemand voor wat uitleg te geven. En zondags en ook met 0 november is het open van 10 uur in de vennoen. Zie. Zondags, ja. Dat moet je niet keren. Dat moet dus warm aanbevolen. Ja, je krijgt ook een ja. schone catalogus zien. Ik heb zo'n brochure. Ja, ja, ja. ja. Dat een, een Met paar verschillende chique afdrukken in, in kleuren, ja. En ook wat dat er omhoog hangt met de naam dat Karel en de schilderaar gegeven heeft. Ja. En omdat daarna van Klap en Julien zitten ook bij ons, uh, Julien herinnerde haar nog dat Karel bij allen thuis, haar grootvader Lomontierie geschilderd had, dat ze in... Uh, in de jaren dertig. Ja, in de jaren dertig, alles sinds vijf geweest. Ja, ja, ja. Herinner je dat dan nog? Ik ging nog naar Walburg om naar school. Dat weet ik. Ja. Dat weet ik nog veel van. Precies, ja. of het is vandaag gebeurt. Ja. En, en uh, wat, wat was dat zicht? Wat was dat interieur? Dat was mijn grootvader dat ja. aan ons tafel zat. Ja. Onder de lampadair zo, ja. Want je ziet dat schaduw. Ja. Van. Een lampbeeld zo? Ja. ja. Op de muur aan. Ja. Daar waren ze ook op ja. ploegen gezien. Ah ja, dat was de lampaderk. En twee jonge karwatnen in ijs, En in ja. Karel de Boudet, en Michiel even kwam zitten. Ja. Na zijn werkuren, want Karel had werk toen nog, nog wat alleen s'avonds te ja. doen. Ja. Ja. En in die magische gebaren, de muit pakken, zijn arm ja. weer uitsteken, zijn ja. hoog toe. Ja. En met zijn bustel zoeken, met ja. zijn duim mee. Ja. Dat waren bij ons magische gebaren. En vooral ja. wel, dat moesten we afblijven, want dat spel dat bleef in onze grote kamer staan. Dat bleef er plots, Op de hanezel. Ja. Ja. Ja. En dat was het grote ding en dat wel, dat moest afblijven. He. Dat hij ja. niet uitkomen, want hij was nog niet terug. En ja. dat is toch gelukt. En dat is gelukt. Ja. En aan grootvader Lommel zat aan tafel? Hij zat aan tafel met zijn allen gevavond, met ja. een gebloemde jarfuim, met melk en café. Ja. En met weer dikke sneeuw, boterhammen met ja. platte kijs tussen, gezagd aan de tussensteken. Ja. Ja. En oh. met zijn moedskind naar het zo met zijn ogen naar boven en dat doet een benedicite. Het gebed voor het eten, dat doen ja. de mensen aan hem hier. Ja. Als van tijd nog eens toen ik naar de vliegen slaat, is er een gebed voor het eten. Ja, ja. Ja. En dan heb ik nog een keer gedaan maar Peter ja. in zijn te zo gewoon daar zitten met zijn pepken. En die dingen was zijn vloeren vest, die zag er dus zo, die zo ja. van ja. dat vloer. Ja. Die kostte een vrije tellen en dan doen bij zijn paip. Ja. En ik weet nog dat mijn grootvader zei, <coughs> dat is een knop van mijn vuisten. Lot <laughs> ja. dat daar me En dat zie je op de Esquilera, doet de danslink wat dat aan opgangen uit. Ja. En dat staat daar over. Dat ja. staat daar allemaal precies ja. op, het is naar foto. Ja. Ja. Maar wel in de rieder Karel vooral, hmm. Als is een gedaan aan met werken. En als ja, je een klik moet knopen en faar, de die het goed te belichten. Hmm. En ik liep nog eens. Alleen en wet, liepen, en een moedje van achter mij is vet. En ik wilde een eind karton. En daar stak in zijn bustel, in zijn potlood. Allee, dat was bij ons magisch. Alle, heb je hebt hem bezig gezien. Maar de, de, daarna zijn ze ja. aan ons met ons. Ze moesten wel een keer de lucht doen, onder die stop op de rug. Dat kostte het me uren <laughs> met ons spelen. En, en naar de oor, Frans, daar kost dat een lucht zeker. Een lucht. Oeh. En op met ons niet gekrijst onder ons schat zitten. En zo recht komen. Ja. Als je stuift kost dat, dat kost dat niet. Ja. En dan liepen dan ons van alle trukken ja, en dan zo'n meter ba En er zat kabasken op tafel en dat sprong uit. Pit. Gelijk een dolk. En dat ging onder dat Zie Ziet aan, dat gaat los dat kabasken. En waar ik kern, waar daar. liefden. Dat meterken ging daar onder. En dan oeren hij de geburen af. Lies van Dominique daarop Rosar riep. Oh. we hebben kinderen in binnen roepen, dat liep dat volk kinderen. Ransda! <laughs> rond. En dan denk van de Effest, François! François, François. En dan deed hij met zijn lamp, dat op zijn schilderaar stond, die richt hij op de muur en dan deed hij met zijn hand ja. En dan een gezicht. en dan... <laughs> Vaggebaan. Karel, als je het nou dat moet je nog weten. Ja. vargebaan met zijn onderste pinkje dat ja. was zijn mond. Zo en precies de... schaduwbeelden, een zo, dat, dat klapt. Ja, ja. En zijn en zijn, zijn... En dan deed hij al de geleiden van de straat naar de kinderen roepen, ruzen maken. Van je baan, dat zie ik nog zoveel, maar op dat onze witte me. een ongekend talent van Karel de Bouw dat we nooit horen vertellen ja, ja. Dat uur wijken, dat aan cijfers bij ja, ons kwam. Ja, want bij de opening is dat erin gekomen, he, Lode. Ja. Dat de mensen bedankt dat ze zo geduldig geweest zijn voor te poseren, uren en een stuk. Maar moeder dat moest kalm hebben. Als hij bezig was, moesten we kalm zijn. Hey. En niet gaan rondhangen en ja. op zijn vingers daar zien. Ja. Maar dat daarna, he, de lucht niet doen. Ja, maar dan kost een, met volle gemak weerkomend hè. En de dieren ontzettend als je zegt, onder al een zit een bierst en een tier, en dat je met grote weerhaken aan een poer, <lacht> <lacht> En tussen de mien gaat slapen. <lacht> <lacht> weerhaken. Ja. Allee, eh, het doet me al plezier dat je dat nog zo goed herinnert. Je zegt eens dat ik een, een, een grote memorie heb, maar je bent ook nog verschrikkelijk veel, eh, want dat is van... Het zou kunnen zijn van 37 geleden. Ja, ja, ja. ja. Ik ging nog naar Valvergo, dat is groot bij Zuster Le maar die ja. jaar of twee draaien bij hè, Zuster Le Ja Ja, dat ja, was al uh, een klas of twee lager. Hè. Maar hij zeven jaar, dat was toch maar het eerste ja. klas, ja, ja, ja, ja. of het laatste. Ziché, de grote kant en de kleine kant in het daadje ja, ja. de dus schilderijen ah, eh? nee, nee, nee die is verkocht met de fabrielen en afdruk en ja. foto's en zo ja. niet die is kunst in is brussel daar dan karel met precies waar ja. Hij zal ja, dat, ja, ja. Ja. Ja. en is al van misschien ook nog wat andere producten zijn of, of een... dat daar ik niet zeggen ja, dat moet van Fran vanuit of andere producten ja. Prachtig, prachtig. Als ik gisteren door het museum allee, de, de tentoonstelling ging, ja. de vakbouw, de rillingen, en er allemaal nog niet gedrukt. Thijs een ja. Mosting staat ook. Ja, de hoogstafrielen zijn formidabel. formidabel als je binnenkomt, oh, direct jaren. links dat grote kader met de hoogstwaan. En met op een hoop jongeren net verzocht, die moesten mee, en veel veel kostte ze mee gingen weg. Ja, ja. En we hebben een kruiwagen, oh, prachtig. En als ze dan bovenop gedeven werden, als ze een geloon was voor naar de schuiter aan, dat was plezant en voor de kinderen. Ze dat mochten opzien. Er dus zaten de boeren en de boerinnen boven en dat we noersbinden doen. We hebben toch wat aan? We ons zee, bij ons een koe staan als ze op een gemak boven stonden, mm. in een bergwad. Zat hij ons, dat kostte mij niet uit dat we klaar waren, hè. want we groepen overal op en in, ja. in een bergvaart. <laughs> Onze ja. Frans in hier en ik bij ons kalmtaart. Ah, nee, alle twee in één. Ja, alle ze, twee in Ze in zullen hier. uw pappenheimers gekost hebben. Ja, ja, maar die ja. kostte ja. dat, die kostte dat. Allee. Goed, uh, hmm. René, ja. dus uh, terug naar Mankafil. Ja. Ik zie dat je ook veel foto's zit van, van in de handtijd en, en, en dat uh, onder meer uh, studenten daar vaak kwamen. Ik oei, weet. Oei. Paters van Walvergoed, we kunnen je niet opnemen, wie ja. dat hem daar liet trekken, hè, Bafil. Voor ja. zijn paviljoen. Hier in hier familie, zit de familie De Brier. Daar heb ik al de namen van gekregen om daar foto te zetten. Ja. Dat was op 15 augustus in 1945 is dat getrokken, Bafil. En ze stonden allemaal mee, lieken en dan werd er een keer gezongen. Ze hadden nog leren een spelen, op zo'n makkelijke geval een diatonische zo Trekken en ja, ja. een ander en ja, een ander noot. Ja. Ja, ja, ja. En daar spelen zijn lieken op. Hè. Maar de woorden manier, alsjeblieft, staan. Die heb ik zelf niet gemokt, die heb ik geen kopveu. Wie zat die gemokt hebben, René? Ah, wel, twee, dat weet ik zeker, het loze Vissertje en op uh, de mooie Mol Pol van Molle. Dat op de Brusselse Stierweg nummer Dra links woont. dat is destijds verboden. Ja, ja. ja. Ja, ja, Nog ja. een huizelijke veu, Maar ja. dat laatste meneer Louis van der meester, Louis, meester gewindt, Louis, in dat just, huis. Just. En uh, een ander tweeën dat minder bekend zijn, Sussentiri Oh ja. familie. Ah, ja. ja, um, ja, um, het ja, intlievelijk ja. Terlin. Hij heeft tegen mij nog gezegd viel dat dat schoenste vond. Hij had dat ook in een interview verklaard, dat de meester uh, Pletings geschreven is, Daar hebben een achterhaald in in Nassenheer. Ik heb dat ook afgedrukt in de boek. Daar zei hij, een brave mens zei hij, Sussentheri. Ik kon alle jaren gelukkig nu weer winsen. En dan even maar in het liefelijk ter Linde gedicht. Nou, dat was een ja. dichter. Hè? Ja, dat ja, ja, was een hele knappe. Wat ik nou ja. ook nog wil zeggen, gezien ziet, zoveel jaren na zijn dood, werd er nog van dat mens gesproken. Zowel van Thierry, ja. als van Mankefil als van een andere grote, dat Karel zoveel geschilderd heeft, Jorsken. Na, naar aanleiding van het millennium geeft de gemeente een boek uit. Een boek over mensen van As, die in de verba 100 jaar hebben, en die van betekenis waren ook bij Nas. Ach, en daar is de... Mankefil ja, ja, ja. en Jorsken direct bij. Dat kosten ze hier als kosteulen, maar ze waren ook gekost nas Veulen. Ja, Jorske zijn manier van bedelen dan ging ik heel de streek af, hè, op uh. vaste dagen. Want dan heeft hij van zijn lijf tegen Karel de Buijenke gezegd ik pak geen nu klanten mee aan, zan." <laughs> had er al genoeg. En daarna zijn plots waar dat een boterham kreeg, waar dat mee aan tafel zat. Dan ging hij eigenlijk niet bedelen, maar bezocht zijn klanten. Ja. Dat was ook een, een zeer aangenaardig man. Dan is het al dood van 65. Kun je dat feest stellen dat we 35 jaar later van zo'n een eenvoudige mens nog spreken, zelfs over de radio? En als je van Jorsken dat, ja. dat kost, iedereen. hè? Dat kost iedereen. En dat was mijn 65 jaar als een stierf. Je zou bedankde Jorsken, zagen ja. tegen hem. Ik kwam de, hè? Ja. Dat ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. was een weg. <laughs> en, en hij kwam binnen, onze lieve Nieren Namen, Of een halve weeske groet aframmel. Ja. Het is gemaan, het is donnerrechtig. Zal het niet reigeren? Zal het gaan reigeren. Ja, ja. ja Karel de Waite ook een prachtig cursiefje over geschreven. Ik moet zeggen, buiten zijn schilderkunst was Karel ook een zeer ja, goede schrijver. Koppen van bij ons, in Ascania verschenen. En zijn cursiefken over Jorsken gaat ook in dat boek staan. En ik zelf heb hem uiteraard over Mankafil geschreven. Dus dat zal uh, nog een keer aanleiding zijn om de mensen blijvend te gedenken. Hè. Als ja. je daar een boek vastpakt, goede baveurkeur naar zo'n mannen gaan. Pater de, de Donder is dat ook bij mij goed. Pater de Donder ook, ja. De donderhoek, ja. De donderhoek, ja. ja, ja maar dan ja. heb je ook iets gerealiseerd. Hè. Ja, ja, dat ja. was een vrije figuur. Ja, Loder. Uh, Nog even terug op uh, Mancafil. Ja. Uh, ik, ik, ik herinner me dat uh, de student, onder meer uh, Mandus de Vos, ja. uh, Liekes gezongenheid van Mancafil. Is dat, dat zo zijn? Ja. Eerst uh, hebben de studenten, de KSA vanas, meer Rob ja. Letters en compagnie ja. en Leon Rogiers, een keer dokter honoris causa gemaakt. Ja. Maar wat dat bedoeld was, als een studentengrap, viel daar zag dat iets in. Ja, in. Dat ging dat document toe en dan bewaarde hij lietjes, dan trok de mee bij Jeffke Koenig, en dan liet hij drukken. En gekostte hij hem even een frank, of vanas moesten ze weergeven. Die ik met die woorden op, en hij is jarenlang wel mee geweest. En Louis-Paul dan is er ook niet van zijn lijve geweest. En Louis-Paul schreef toen in de Vooruit, en dat is later gebundeld in een boek, 90 mensen, bekende en onbekende. Gina Lollobrigida en Gilles de Sainte Boutique en daartussen staat ook Mangeville. Oh, ja, en daar schreef dat de studenten dat niet samen mogen gedaan hebben. Dat ze hem niet moeten opnemen, dat ze hem moeten laten doen. Want dat is een groot is in zijn neemvoud. Kleine... Dat was dan als hij met zijn mosaïken bezig was. Als hij een vaas scherven. vallen voor hem kunnen scherven ja, te dragen. Ja. En dat plekt niet allemaal in. He. Maar dan is er een keer een uitzending geweest van een televisie, Aangename Kennismaking met Assen. Ja. En Lode ja, van het. de Perre dan net over woorden gedicht. En Bob van Baal, dat was de uh, moderator voor dat programma niet in te doen en ik was de begeleider op accordeon met Mandus en ik heb dat muziek zelf in één en dat gaat ook over manke file stukken, en over turnat en zo verder en uh, maar dat interview dat Karel leidt dat is met Paul van de Velde geweest. Ook dat op is televisie? Van, ah, ook dan. op televisie, in een tv-circus. En uh, gelukkig bestaat dat er alle twee nog en we kunnen dat misschien niet in een luster. Ja, ja. Met veel plezier. Hoe Tasman dus de vos? De hoppe duvel, die schaf uit, die haalt soms dwaalse streken uit. Maar eens met haar en huid, wordt hij verbrand bij Dorre Kruis. Wiekt om nog houdt hij stand, maar het om molenhoogs in plant. Hier schouwt men ver, hier ziet men veel, des dichters brabants lust. Waar het altijd vochtig is De baan die nergens bochtig is En west en noordwaarts enzovoort Is niets wat niet de blik bekoort En daar waar Empel in zijn kiel Bij zijn musee staat Mankeviel Schoon, hè. Jij zou het mee. maar zelf nog een keer spelen, hoeveel jaren geleden. film jij was vroeger ziftenmaker. Ziftenmaker van wandmolens uh, en dorstmolens. Ja, meneer Kallebaas, alstublieft. Het moet toch al lang geleden zijn dat dat idee nu opkwam om van deze kleine boerenwoning een museum te maken, Phil? Zeker, meneer Kallebaas, alstublieft. Het is zeker lang geleden van in... 1939 hè. Stil ik eens aan het begonnen, hè. En hebt u dat gans alleen gedaan Phil, Ik heb... gans die verbouwing alleen gedaan? Ik heb dat gans alleen gedaan, meneer Karel de Baas, gebleefd. En die vreemde dingen. gedingen en die munten en al wat hier te zien is. Maar Waar zo... hebt u dat vandaan gehaald Phil? Zo met de kinderen en zo ui en dan grote mensen, dan hebben we gekocht en meneer Karel de Baas, gebleefd. Phil, wat denk jij over de volksmensen van hier, van deze streek hier nu? Ah meneer Karel de Baas, gebleefd, dat zijn precies nog dezelfde mensen gebleven maar ze. zijn Natuurlijk, ze zijn ze oud als Pieter de Bruegel van de 14e. Nieuwe. Nou, dat zijn nog allemaal af, afkommelingen, hè, dat, maar ze hebben een kostuum aan. En hun kostuum is nu van, van de dag van vandaag. Toe veel uh, zingen dan een keer een liedje jongen, een liedje van het museum. Er zijn er zo veel van, op de wijze van het loze vissertje. Allee veel jongen, zingen een keer. Die is de stroof, meneer Kahl, de baas teblieft. Van uh, het wijze looze vissertje. Deze stroof? Deze stroof, ja. Deze stroof. <kwijnt> Goed. Het is in de nacht ernoen, wanneer de zon schijnt, ja schijnt, dan trekken wij naar manke veel. oh dit is ook nog pent, ja pent. Met zijn om, met zijn om. met zijn molen, met zijn molen. met zijn munten en geweren en portretten, en met zijn liefklein klakskeun op. Met zijn munten en geweren en portretten, en met liefde, zijn liefdruik las ik op. Veel, je bent een echte type geworden man. Wil je nog van die typen zien? Ja meneer Karl, ah, alstublieft. Ik zal er even een keer opzommen en je zult ze dadelijk herkennen man. Ah goed. Je hebt hier eerst Kummel. Ah, onderstel. Kummel, de dorpsfilosoof van Assa. Waar het? Dan heb je Chat. Chat de Smit, de oude Smit die gekend was voor zijn bandenbinden, bandenbinden, gekend dat wel even. Oh ja, van, van de Wien, ja ja. En dan heb je boer Jean. Ah, ja. Jean, van As een kranige boer uit Asbeek. Boer uit Asbeek. Kent hij wel hè? Ja. En dan heb je jongen, eh, nee ik bedoel jokken. Jokken, van een Van een schipper, schipper, ja. Met zijn uh, kolen. Met zijn kolen, ja, de typische kolenhandelaar hè. Instrument. En dan heb je de buil, ah, door ja. alle opwekers die Google kent. Hij gaat overal zo'n beetje, ja. Uh, op uh, bellen, rapen en zelfs plukken. Ik dat wel hè. Ja, ja, ja. Om ja, wat buiten verdienen. Ik heb dit camera van Dan heb je fontvertiers. van, ja, Von van, Von ja. van Tiers, De man die gaat aalzen van en konijnen opkopen. looppopen. wel veel? Ja, ja, ja, ja. Ook en dan maar. heb je Marok. Ja, Marok die ja. wat verder heeft gewoond. Ja. Die daar in een oude autobus in een weide heeft gewoond. Sint urenskapel En dan zijn er nog zoveel, veel Je kan ze opnoemen. De wedden, de Booster, Pierapie, Kathuizer. Je van de Nolenkop. Ik zal er best van uitschijnen, Félian. Het is veel. Het is veel, meneer Kamer de Baas, Dat doet plezier, van dat nog eens toer. Formeel. Voor ja. Zeg, en dat was in dit... te het gelegenheid was dat, de, de gesprekskinderen. Eh. Dat was zo'n dag. als is, Dat was volgens mij een tv-circus. Ik heb een, een tv-circus gestaan onder leiding van uh, Bob van Baal. En uh, een cirk dat ze hier zitten, En dan kwamen er allerhande mensen van de gemeente aan bod... Uh, Manke de uiteraard, Karel de Bouw, Meester Boogaert, de van Jeune Jeun, fanfare, Jeun, Jeun. Als dat is geklapt? Heeft. Ja, dan heeft hij van zijn duiven geklapt. Ja. Nou, eigenlijk nooit gehad. hij. Hè. Maar dat was voor dat kun je, je zeggen, achter ons ijs, en nog een ijs. Ja, en je kent dat. Ja, had, hè. ja. ja. En, uh, dat is ook lang geleden, ik kan het al niet zeggen, maar ik wist niet dat dat bewaard gebleven was. Maar Karel de Bouw heeft me verteld dat. Paul van de Velde, ja. de Gentenaar, ja. dat verongelukt is met zijn prachtige stem, dat die hem dat zou opgestuurd hebben. Maar dat lieken van Mandus, dat was een latere periode, want we hebben toen nog met een tram gereden ook, op een tram gezeten was, net geweest bij Gerard van Wijnendalen, uh, in Hoepenveln, op de Ameulen van, van de Moret, daar zijn ja. we toen, daar kramachtelijk ja. opgegaan. Ja. Toen hebben we moeten een dat we erop eigen verantwoordelijk ah, hadden. Ja. En waar ging gingen tot op het eerste verdiep, zal dat nooit meer geterven nee, hebben. Ja, nou, zeker niet. Ja. Lode van de Perre had dat script geschreven en die woorden gemokt. En uh, Bob van Baal vroeg aan ah, mij, kon je daar zo geen recitatief muzieksken opzetten? Ah, wel, dan word ik dat na zoveel jaren weer zien. En dat was dat hè? Bedevaart naar het Kruisbergje ja. kwam er ook in. Het schijnt dat dat nog volledig bestaat, dat is, dat is ook een document eigenlijk. Hè. Dat moet bewaard blijven, ook Bas ja. al liefst. Ja. We kunnen misschien aan Piet nog eens vragen dat hij het liedje nog eens laat horen, dat veel uh, zingt. Af te want je moet ja. nog dialectofoon spelen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar hier op het in mijn boek, en ik vind dat toch zo chic geschreven, dat is van Piet de Brandt, ik heb dat in opgepakt. En dat van achter ja. in mijn boek gezet, Het Einde. Ja. Museum ja. te koop. Na inbraak, verdeling, verbranding, verwoesting, grote schoonmaak, doorgedreven verkommering, openbaar. Eenmaal, tweemaal, andermaal, verkocht. Nu staat op dat plekje grond waar eens de molen draaide en volk van ver in het rond zong, waar de jeugd vergaderde en volwassen werd, een rustig huisje, onopvallend gewoon. Daarmee was de kring gesloten. Niets werd iets. En iets werd weer niets. Zelfs zijn trouwste gasten van de allerlaatste jaren hebben moeite om het huis te herkennen. Nog nooit heeft Asse iets zo stil en zo grondig laten verdwijnen waarvoor het buiten zijn grenzen zo bekend was. Op het plekje grond, stevig volgebouwd met villas, geeft geen zekerheid meer van wat hier eens was. Was. En dan eindigt men een litanie à Van Ofsteyn. Dag, viel. Dag beste vriend, dag conservator, dag dichter, rijmelaar, dag opvoeder, pedagoog, dag bouwmeester, dag uitvinder, dag fantast, dag eenbenige fietser, dag waterige roodogen, dag siftemaker, dag filosoof, genie, vroeter, gokker, trekzakspeler, dag zanger, dag eenzame eenzaad, dag zonderling, dag kindervriend, dag sigarettenbedelaar. Dag, beige jas met de blauwe broek, op de klompen, op de bottine. Dag, en merci. Dank u wel, alsjeblieft. Dat Schoon, hè? Goed ja, ja. ja. Manke nog Het is in de nacht ernoen, wanneer de zon schijnt, ja, schijnt. Dan trekken wij naar Mankefil. oh, dit is ook nog pentje ja pent. Met zijn museum, met zijn museum. Met zijn amolen, met zijn amolen. Met zijn munten en geweren en portretten, en met zijn lief klei op. Met zijn munten en geweren en porteretten, en met zijn lief klei op. Bedankt. Ja, en doe gauw nou maar dialectofoon, ik ga nog wat muziek maken. Bedankt, Bedankt nee. voor de uitnodiging. Ja, en jij weet de, de kie, hè? Julien, we kunnen misschien al direct beginnen, want dan Torri Aline, dan heb je toch altijd al geïntrigeerd, met Weet je wat dat is? hè? Dat nog precies, nog noot niet, no, noot niet, goed. Noot niet goed. No, Torrealin, nee. Niet. Misschien onder lustreis zijn dat dat weten, of nog weet wat dat is. Torreador, dat weet ik, maar <laughs> Torreador? <torealine. laughs> ja. Hallo? Ja, doe het. Is... Dag Herman. Herman. Ja, die, ja, die Torreador weet ik ook niet. <laughs> Torrealin. We hebben er liggen op zoek, maar. Nee. nee. nee. Ik, ik zal er maar een paar doen, want ja. er is maar een half uur kunnen meer en nog niet. Hè? Ik, ik, ik scan dat Vermoembaat. Ah ja. In plaats van Vermoemboerd. Ja, wij zeggen Vermoemboerd of wel een zaal moet ik zeggen, hè? Ja. Bood. En wat is dat der man? De wel, dus uh, bevoogd. Ja. De, de kinderen bijvoorbeeld waarvan een van de ouders of alle twee gestorven waren, die kregen een vocht. Daar moest een vocht aangesteld worden. Ja. En dat is een moenbor. Ja. In het, uh, in het middel Midden-Nederland. Ja intens is het een vormmond, ja. Hè, dus uh, die mond die een duid op macht, bevoegdheid ja. van. Precies. Mondig en baren dragen. Ja. ja. Dus iemand mondig maken, hè. Dat is het. Daar wordt het op neer, komen dat op neer, dat woord vroeger goed, Armand. Uh, ja, vermoenbaat. Arman? Ja, maar ik altijd vermoedbaat gehoord. Ah ja. Maar dat kan onder invloed hem, van mijn vader. Ja, ik heb vermoemboed genoteerd. Ja. In welke zin uh, zouden ze dat kunnen gezermen? Ja, kunnen je een zinsverband. Uh, wie ze zijn Vermoembaat. Te wie ze zijn vermoembaad, ja. zegt de herman, waren ze dan dus vermoemboed gezermen. Te ja. ja. wie ze zijn vermoembaad, dus ondervoogdij geplaatst. Ondervoogdij, en dat was anders. Ja. was met rechter zeker, hè? dat ging op het of toch, of op, op vredegerecht. Ja. Moesten ze ervoor naartoe, hè? Ja, het is een beetje logisch dat je daar ook niet zo dikke zoede, want in het vaartje gelukkig gebeurde ja. dat niet zoveel. Nee, nee inderdaad. Iemand Toen of... wel meer, hè? vroeger. Ja. Ja, veel meer kinderen, ja, ze er veel. En die konden ze allemaal Klopt. niet opbrengen. ja Dan werd dat ook al, hè, ja. Ja. Als er een van de ouders stierf of het aftrappen, ja. was dat ook al zo, hè. Ja, ja. Dat is dat ook al gebeurd. Uh, ja. Lossende zien. Of los een duizerlijf te zien. Wanneer wat betekent dat ja, In Bijvoorbeeld in duimer. Ik heb hem dui. Ja. Doorzien. Doorzien. Doorzien, hè? Doorzien. Kant op mijn life. Kant op mijn life. Of kan in ma. Ja. Een voor Een voorgevoel. Ja. Kant in ma, ik heb hem kant gepast. Hm? Ja. Kant in mijn life. Ik kan er een voorgevoel dan. Dan live en nemen. Een sterke kloekenbier, of een vrouwmins, dat is live en leenheid hè. Ja, die kost alle werksjes aan. Dat kost alles aan, hè. Ja, dat live en alleen. Een bier, hè, een kloekenbier. Lijfstabat, met alle fors, amor. Amor ja. op. Amor op. <laughs> Lifestaba. Ja, drinken lijfstabat. Ja, en werken ook. En werken ook. En werken ook, hè. Ja, ja. Lijfstabat. Ja. Wel, dat ging dikke samen, hè. Tuurlijk. Zwaar werk en dan drinken. Z uh, zou dat een ja. wens geweest zijn? Lijf uh, staan bij? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat is een man, uh, ja, lijf taba. Lijf ja. Dan komen ze erop. Ja, hoe komen ze erop. Kon, ja, kom erop werken of drinken, lijf taba. Ja, amor op, amour. dat is gezegd. Amor ja, ja. op, ja. Can't my life. Back. ja. Ik heb in mijn Ik bike. Bedoelen ze dus dan eigenlijk, he. Ja. Uh, een griep dat op haar lijf gesmeten wordt, of een ziekte. Juist, ja. Dat wordt op haar lijf gesmeten. Hè? Dus zeer onverwacht? De ziel uit haar lijf lopen of werken. Ja, ja. Dat, is ja. Een, dat komt bij de lifestyle eigenlijk. Hè? Ja. Uh, of blazen. Hè? Dat kan ook. Een muzikant kan de ziel uit zijn lijf blazen. Hè? Ja, ja. Alles geven wat niet. Alles ja, lopen, <laughs> werken, de ziel uit haar lijf spijpen. Volle <laughs> Vol patrol. Ja. Anna van mijn live. Of blijf van mijn live af. Hè? Ja, ja, de de poeten van de koets. poten van de koets, verlaten. Voilà, de... uh, wacht, een uh, live stuk. Ja. Uh, je kunt een live stuk hebben, hè? -in. -in, yeah. Een stuk. Een liggen. Een een muziekspin. Uh, dat is maar live stuk. Het yeah. live stuk van mijn café. Of dat, ja, op, ja, een live stuk, belt, ja. Of, ja, belt, ja. Ja, dat ja. is goed, hè. Dan of de en nogal alle live op. Well, uh, ie dat in verwachting is hè oh, ja, ah, ja? dan kan moeilijk in verwachting zijn hè <laughs> ja ja uh, maar dus ja in verwachting of uh, een, een goede dikke vermen hè ja ja man oh, een goede brok een goede brok inderdaad een lijfstuk en dan een lijf reuk. ah ja ja Je kunt een lijf reuk hebben ook hè he? ja Voilà, dat zal zo wat zijn wat ik tot hier toe gevonden heb oh. over dat laag, maar er zijn er zeker een vast nog in. Ja. Oeh, nog een heel karafoon <laughs> Ja, een heel karafoon <laughs> Julien gaat er nog een giel-karafoon van, van dat laag. omdat moet zoiets niet de lusten. Ja, ik heb dus nachts gevonden waarom dat ze iemand die zijn vrouw hem verbedriegt, waarom dat ze zeggen dat hij een uur is Ah ja? Maar ik ga er nu niet op ingaan, want het wordt vervormelijk ja. lang. Ik heb ja. dat gevonden... Iets hier laat van in de middeleeuwen is dat. Ja. Ik zal dan ook nog volgende keer zien. goed, Herman. En, want het is nu ja. op 39, dus. Ja, ja, ja, ja. Tot Klima. de volgende keer. Ja, bedankt en tot volgende zondag. Tot morgen, hè. Hallo. Goeiedag, Leunen. Dag, Dolf. Dolf. groet. Van de uitdrukkingen, hè? Ja. Een vaag, of wat ja. is er? Een vaag, ja. zeg hè? Een vaag. Ja, dat werd... Tegen een persoon gezegd dat, uh, ja, hoe gaan we het nou zeggen, tegen een slechterik, nou ja, dat is een vijf van, van een mens. Of uh, ja. tegen een hond, dat is een vijf van een hond, dat is een naamelijk En dat is uh, tegen een, uh, ah, ja, dat is inderdaad zonder bassen, zo, al, ja. Ja, ja, ja. en zo. Uh, en tegen een man werd dat je, uh, nogal gemakkelijk gezegd in de nijtruk. Dus, dat is al aan de kloot aftrekken zonder dat je het zelf gezien hebt of zonder dat je het weet. He. Ja. Dat is ook zo, ja. Uh. En dat is een vacht. Ja, dat zeggen ze een vage. En mensen worden. Hmm. Uh, ja. Ze zeggen, ze zeggen want dat ze een les tegenover, tegen, tegen zo'n persoon. Hè. Een, een, een les. Ah. Een les. Een ja. les. Je, je nou. krijgt zeker al lesjes streken, al zeggen ze tegen dat Piet. Ah, dat is begin meugd te werken. Ja. Maar als je leert van. Dat wil ja. toch ook nog een les. Hij streken? Ja. Ja, dat zal zal zeker. korting zijn van lesje. Ja. ja. En dan dat de Dat tweede het versjaggeren. Ah, ja, nou ja dat dus... Hoe moet ik dan nou het beste uitleggen, hè? Dat is iets, ja, dat je probeert aan de man te brengen, hè? Ja. Iets versjaggeren, hè, dat is iets, uh, Ja, dat je wilt verkopen, hè, zo... Of, ja? Verlappen. Verlappen, Ja. ja. <laughs> iets aan de man brengen, ja, dat dus, uh, is uh, iets dat ik uh, iets uh. ik ga dan nou zeggen, hè, je gooit naar de, ah, ja, dat zijn veel rommel met, hè. Je hebt iets gevonden op een zolder of zo, het een of zander. Ja, en wij ja, en je dat uh, gewoon naar de rummelen met, en je ge, uh, probeert dat er een, een of ander te verzeggen hè. Ja. toch ja. dus, uh, dat wil ik dat zeggen. En daarna verschoon, hè. Je kind dat verschoon, uh, ja, als je van iemand iets gezeid hebt. Ah, uh, ja, ja, ik heb ja, ja. ja, ja. van, van Daan of van dat iets gezegd en dat is en dat niet waar. Da kun je kunt dat bij dat persoon gaat verschonen. Ja. ah excuses zijn bieden, wil ik ja. dat zeggen. Hè. Ja, ja, ja. Uh, Spet maar, maar ik mocht dat niet gezegd hebben, het is niet waar of zo, ja. dat ga je verschonen. Ja. En je kunt dat verschonen als je veel dingen aan hebt en alles ook, nee. moet je ook verschonen. Hè. 100 dingen aan. dingen aan, ja. Hè. En dat vraagt je Wanneer gaat dat woud Vrijfste je? Ja, ik heb dat thuis toch ook horen zeggen, en ik hoop dat er nog mensen zijn, dat dat zijn gezegd, ik weet niet wat dat nou nog zo vry, uh, zoveel gebruikt werd als vroeger, als, uh, als de kinderen, als davers, zo zogezegd, hier tegen iedereen aan zeggen waren, en Vezel, en de kinderen kwamen daar van wat zeg je, wat zeg je, wat is smoken? wat is, is, is vuiken? Ja. Uh, de moeder en de vader, dat is niks, zij van hebben naar nou, mijn beheerster. Ja, ja. uh, en moet, uh, dat wil zeggen, je moet er al niet mee moeien of ja, maar zelfs zijn dan, ze verhuigd Goed, goed, goed. Ja, ja dat ja. was op die manier. En manier. Uh, in de vuile Ja, met wat kun je in de vuile vallen, uh, Dolf? Ja, Ik uh, ging in de vuile vallen, ik ga nog één ding aanhalen, je kind ook zo lekker. Je bent uh, nog aan het pausen. Ja, kijk jong. Uh, in de vuilen van lawaai, ja, dat is uh, gezegd iets gezegd hebben. Ja. En. Uh, Daarna komt dat uit dat hij niet wou zeggen: je kind van iemand iets zeggen. En hij uh, ja. ja. zegt dat hij voet. En uh, dat komt er aan de neiging zijn oren te weten. Ja. De, en daar komt een afvraagingen afreiging, doen hè. En het is niet waar en gaat dat gezeten, dat valt in de vallen en zeggen het is het is niet uh, waar, ja, jeet dat gezegd en dat is niks van waar, hè? Ja. Dat valt in de vallen. En dat valt in de vallen. In de palottenvallen zeggen in ze. In de, de, de palottenvallen zeggen de ze ook, ja. He. Dat trekt op, hè? Ja. Vermoenboon daar de dingen al genoeg van gezegd, Ja. En eh, uh, was er is nog op. Ah, oh, een koes met de vast, Ja. Ja, ja, dat is uh, lekker zijn dingen, uh, ik ga het nou zeggen. Uh, de moeders van daar ook tegen, komen daar van tijd ook tegen, tijd ook, uh, tegen uh, als ze een misval krijgen ofzo. Uh. Ja, ja, ja, ja dat, is, uh, dat is bij de koeien ook, uh, maar tegen de koeien zeggen uh, ze zij de lijf afgesmeten. Uh, dat ze, als de koe drachtig geweest had, na enkele wijken of enkele mannen, ja. uh, komt dat af uh, en dan zeggen ze dat de koeien de lijf afgesmeten. Uh. Just. Dat is ja. een misval bij de vrouwen, dat ze zeggen, hè. Ah, ja. Kijk uh, je dat ja, ja, al onze lijnen zijn bezet. Ja, doe maar, doe maar, rap, in de rapte. Ja, ah, nee, van, van, van, van dat dingen van uh, Mankafil, hè. Ja. Uh, wel, uh, ik heb ervan, ah ja, mijn schoenmoeder, dat was feitelijk, hij moest tegen Mankafil een onkel zeggen, hè. Ja, dus in de familie. Wat ligt? Ja, je zat in de familie. Ja, ja, ja, ja, dat was uh, de dochter van de zuster van Mankafil, hè. Ja. van uh, Tillerassen zijn, zij woont juist beneden manke veel, hè? ah Mankerville. Ja. En uh, als Mankerville like, sterven is, ja, natuurlijk, de, uh, daar waren 21 uh, man van de, van de familie, waar dat, dat zo gezegd de erfenis moest, moest onder, onder verdeeld worden. Ja. En, maar natuurlijk, ja, dat was niemand, niet dat dan naar zag, hè. De is en we veel, maar schoenmoeder daar was de veertigers, ja. ja, als, als er veel dingen te doen was, ja. De rieken kwam bij, bij mijn schoenmoeder, en alle dagen wassen. En uh, wat viel deze van tijd dat ze dan in de knik laat, deze deze dan, de was en alles mee, hè? ja. Ja ja. ja. Dat was, maar dan als Phil veel sterven was, was er niemand niet dat hij, dat hij ging geen dragen. Hè? En mijn ja. schoenmoeder werd verwittigd verwittigd dat Phil uh, dood was, hè? Ja. En uh, de, ik geloof was naar bij Jeffke Keuning of wat dingen dat hij ging, maar van Nijmegen maar ik mijn geloof aan bij Jeffke Keuning was. hij yeah. was weg veel VV we, we, we dan door bij, te maken. Hè. Yeah. En uh, daar komen ze van de kliniek hier, bij mij gelopen, alleen bij mijn vrouw natuurlijk, hè. Yeah. Dat de is ook dood was op dat tijd. En dan uh, is uh, mijn vrouw naar mijn schoonmoeder gelopen, bij een van de twee geloof dan bij Jeffke Keuning was. Wij de riekens dan nog laten baten zetten, want er stond nog op twee zullen doorbrengen. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat ja, ja. Twee broers tegelijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. is geloof ik, s'nachts gestorven geloof ik. En uh, de riekens, ja. smergens al hè, ja. Ja, ja. En uh, die twee foto's van heel, daar moesten toen toen hele paspoort binnen doen, hè? Ja. En uh, dat twee foto's die met kikken nog al, hè, die lijken mijn vrouw nog leren, hè? Zien ik je. Van uh, allerlei van het uh, stuk dat je weer krijgt van dat foto dat ja, op het ja, ja, he? poort ja ja, Ja daar heb ik nog alle twee Ja, die zou ik een beetje moeten kunnen laten vergroeien Ja ja, ja als je dat gaat. net dan mee, he. leuk ja, als je dat ja, dat is goed, dat ja, is goed, is goed. Ja, ja. dat is je doen Goed, uh, uh, al... in orde? Ja, bedankt, Volg, doodschere Volgende, mevrouw, hallo Ja, het is het wel een beetje Ach, ja. mevrouw ja. Jans Ja, ja, uh, uh, uh, uh. Uh, Van dat vuren, uh, het is kaartje Ja Iemand dat op dan moet moe gedrogen werden Precies. Ja, iemand, ja. Dat gaat je veel Nee, van dat vroeg je een zot kan vragen, als tien waarden kunnen antwoorden. Ja, dat is juist. De zot vragen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan. Eh, als tien. Als tien waarden kunnen antwoorden. Ja. Dat is nog een waarheid. Ja, ja, ja. ja eh. En dan vertellen dat je door woord lieg Ligt hij de liege kiekoeken. Ja, ja, ja, dat, liege, krijgen, ja. dat is heel dat je het goed hebt. Ja, ligt hij de koek. Ja. Ja, er zijn nog andere uh, wendingen ja. om dat te zeggen, maar inderdaad, je geeft ons een goed uh, antwoord. We zit, zit ons op een goed spoor. Ja, ja, ja. ja. Als hij liegt, dan liege ik ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dat kun je maar niet verwijten, dat ik de woorden ja. niet vertelde. Ja. Ja, een beetje in te dekken. Zit ja, ja, ja. ja. Uh, uh. Uh, vol ziekte, als je op de TBC niet um... Dat Zou ik niet eens kunnen zeggen? Ja, ik was een vol ziekte dat hij heet. Ja, uh... ah, een besmettelijke ziekte, yeah. als je al zei Ja, Ja, tuberculose, TB Is het geen... Hoe kunnen die toch altijd noemen? Ze, dat heb je niet gesproken spruiken zitten vol ziekte of ze wel kanker. Maar vroeger uh, was het precies meer TBC. Ik hoorde die nog altijd zeggen, oei, je zit toch wel ziekte. Hè, ja. ja, Kan het ook geen venerische ziekte zijn? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat valt me nou ook in, gelijk degenzij, dat gaat zeggen, dat Maar eigenlijk is er van TBC geklapt weer, dat ik ook zo. Ja, ja, in ieder geval een taboe, hè. Ja, ja, dat wordt dan, dan uh, niet ooit gesproken ja, weer. Uiteren zouden ze zeggen, madame Jans. Uiteiren. Uiteiren, ja, ja ja ja ja wat ja. er weer zo dat werd alles bedekt duivergeklapt ja. als zo ja Ik had je precies lekker we als aan doen over kanker he. ja ja ja, ja. leven niks te verzinnen met een nieuwe weg van klappen als ja also, ja het uh, een uh. van loven je kunt er met een kroonwogen of een aan een atoos een muren also, of een dij dat kan dat kan ja en uh, een, een kleed waar je het wijzen tijd ziet, ziet, ziet er ergens zit een loven Dwezen de duigen, lossen duigen. een dunne stofken door Ja. Ja, en een van de bergenvatten, Julien Waaljemen ook in de had gezeten. Dus ah, ik was ja, het zie het dat. Daar bezig in de plek van een park. Park ja. was er nog niet, he, na een taart Toch niet veel. Ja, ja ik, ik weet toch niet van een park. In een bergenvat, een oude bergenvat. Ja, oftewel een kaker. Zeg, ja, ah, mevrouw Jans, dat wat uh, kunnen we ons dan een keer beschrijven, hoe, hoe, hoe zag je dat dat juist uit? We er ja. water mee weggevuurd weer als we naar de waven de koeien te zien, en dat op een kroon pasten. Als er water in was, moesten ze dan een zak overleggen, en deze naar een rink. Een aze de, de ring ja, ja, een riep. Een riep, een riep van, van het vat al zo wij. He. Ja, Dat was precies een grote tonnen, maar aan de ene kant was hij open, hè? De ja, brood. ja. ja. ja, ja, ja, ja. Kost het ook geen bijring vervuren? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En uh, er ze moest meegevuur werden, nog not, not veel. De kinderen erin veel onderweg, anders moesten die gedrogen worden of wat. Want, want alles moest mij moest klop gewerkt worden. Ja. En ook in een borrelvat zitten ja, ja. Zie, daar zullen jullie ook nog in die ja, ja, Ja, ja, Het is <laughs> verwonderbaar dat het niet uitkomstkrijpen is. Hè. <laughs> nee, Maar dan waren we dat nog klaar. De dat er vast weer. <laughs> Nou, ik kon nog een afente van en, e de weiwaterfototjes. Ja. En wel eh uh, onabe ona zo putjes in zijn vermogen. morgenroodheid. Ja, ja, ja. de Ja, ja, ja. Weiwaterfar. in de bienen. In in onnasleitbienen alsof er onnaschaven. Ja. Ja, iemand daarnaar, wat kindje na morgen is. Dus, uh, Just, was ja. duidelijk uh, een bewijs van maagerte. Ja. Dat was een waard, wat. En een vrije kinobakkers dat zouden ze dat ook tegen, hè. Ah, ja. Oh, een vrije <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, nee, dus zeg, verstaat... en die een Willem ja? eh, Jans, zei dat dat niet? Er zijn een soort salve van, hè. Dat is zoiets precies, gelijk keimel of wat. Allee, eigenlijk, ik weet Dat Ja, zoiets precies hoe we ander niet open te vliegen. Daar ja, pas ik, ik op. Ja. En zo van die platte douzekers. Ik mag niet zeggen dat het woord is, maar dat... Kemelspijt, ja. ja. Ik weet het niet hè ik, ik, ik moet zo precies dat er iets bekend is, maar ik kan het terug terug niet doorbrengen. Je had er ook problemen mee. Ja, alles. Misschien ben niemand anders. <laughs> ja. ja, alles. Bedankt, we wel. al zo genoeg een goede ja, zondag. Hallo. Ja, het is Antoine. Antoine. Antoine. Antoine. Zeg, net al net geweest van uh, mombaard, dus dat ja, voor ja. de kinderen hè Ja. Uh, bij ons zijn je dat moenbouwt eigen hé. ja. Uh, dus je kunt moenbouwt zijn van een kind. Ja? Maar je kunt ook moenbouw staan uh, vergrond grond aan te kopen ofzo, waar borg staan. Borog, Borog, ja, Borg. Borg staan, hè. Oh, waar zeg je een berg staan, hè, Juliette? Burg, ja. Ja, maar, die, ja, ja, je staat burg, maar dan zeg je een hè. Jij zit een moenbouw, hè, en je staat moenbouw, burg, voor... Uh, ja. Oh, Daar komt oh, ja. dat ook op neer, hè. Dat zeg je tienen. Ja, ja, ja, ja. Welke kinderen in die bediening is toch niet hè, Julien? Ja, ja, ja, ja. Omdat ik er Omdat ik bezig was. Ja ja, ja, ja, ja, Dus voor een is, voor ja. de, de voogd, ja. dat is een moombaad hè. Ja, ja. Maar je kunt ook moombaad zijn voor, uh, dus borg zijn, hè, voor uh, moombaad staan hè. Eigenlijk heeft uh, aan de notaris, uh, staat een moombaad voor uh, een lening aan te gaan. Ja, ja. Ja, dat is ons toch niet bekend hè, Julien? Ja, nee, je, je, je je je wel, he, dat er dat ja. toch nog ja. herinneren. Zeg, en we hebben daar verleden weg van die zwingel bij geweest. Ja. ja. Uh, dus een zwingel, laat uh, ik van de notte dat hem erop blijft, hè. Uh, maar dan hangt men er aan te zwingelen, hè. Ja, waarom. Te zwieren, hè. Zwingelen, ja. Zwingelen, hè. Van daar komt een zwingel, hè. Ja. Want ze zeiden bengelen, maar dat is niet hetzelfde dat is een ander betekenis, hè. Ja. Want een, een bengel, een bingel kende jij dat? Nee. Nee. Nu, een vrouw. Hij een riem in haar kleed. In ja. Een leer riem. Ja. Maar als die een is van dezelfde stof, dat ze zo met een knieën vastmaakt, ja. dat is een bingel. En dan hangt dat door een stuk aan te bingelen? Nee, dat kennen we niet. Kennen we dat dan niet? Nee, nee. En met de nee. vrouw je alleen je leere riemen dan in je kleren. Nu, nee, nee, ook zo, nee, nee, dat, je dat je zegt. Nu, nu. Vroeger zo van datzelfde stof zo. Ja, nee, ja, ik zie wat dat je bedoelt. Dat wordt Rond, rondgebonden, hè? Kennen we niet. Nee. Oh, dat kennen we niet uit Bengal. Nee. nee, nee, nee. Ja. Uh, alle woorden hebben we Ja, af. ja, we hebben ze gelukt. Als je in dingen denkt erom alleen, dat ken ik toch ook niet. Ja, ja, ja. goed recht. Allee, zeg maar, ja. goeie zondag. He. Dat wel wel ja. insgelijks, hè? Ja. Hallo? Ja, dag Lode. Het is Magda Troch, Spiegelstraat. Dag Magda. Ah, ja, Magda. Goedemiddag. Uh, voor het woord van ah, ja. dat zal koffie zijn. Ja, dat is het. Ja, klopt het. Waarschijnlijk getorifieerde malt of. Vond, ja. Dus? Wel gebruikt zo tamelijk rond de jaren 14, 18. ja. Dan ja. Was dat dan wel tamelijk in. Ik ben content dat je het zegt, want het is in die betekenis dat ze het ons opgegeven hebben, maar we kenden het zelf niet. Ja, het is Victor met een echtgenoot die het kende of nog hoorde van ja. zijn moeder. Ja, het zou dus een soort handelsmerk zijn. Ja, het zou een eigen naam zijn. Ja, Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Bedankt, Magda. Ja, graag gedaan. En tot genoegen, he. Ja, dag en de dag. groetjes, hallo. Ja, die entorialin komt er dus uiteindelijk toch ja, door, het is een soort erzatskoffie, ze hebben ons gezegd, uh, dat die te maken heeft met een, gerst, uh, surogaat, of een gerstproduct. Een gerstbrand, dat wordt een Noorlog ook nee, gedaan. Als surrogaat voor koop, koffie. Voor koffie, ja, Mathijs. Ja, nog iemand, erin. hallo. hallo. Ja. ja, hier, Maria dubois Ja, Maria Ken. Torialin En dat was er nog, dat was inderdaad, er zat koffie, zo heb ik het bij ons gekocht. Zie je wel, Magda heeft gelijk. Maar dan, Surialine, zeiden ze daarbij. En bij ons zeiden ze, Torjalin en Surjalin en zonder eet naar bed in, ze zo proft. <laughs> Torjalin en Surjalin En zonder eet naar bed in. Oh, Dat was in de oorlog, hè? <laughs> ja. Ah ja, mijn moeder zat altijd bij, en zonder eet naar bed in, ze zo proft. Ja. Zulke proost, nee. Zulke proost. Ah, proost. Ah, ah. ja, surrialine, mijn man zei, surrialine, dat was iets waar ze koeken van bakken ah de ja, dat is wel ergens ook zoiets geweest. Ja, ja, ook zo'n soort van vervangproduct. Ik ja. weet wel dat ze dus aan Surrealine, surrealine en Surrialine en zonder eten naar binnen. En uit gezocht. Oei oei, zijn ik hier. Mijn man zijn moeder heeft er later nog achter gezocht achter Surrealine. alleen Oei oei. <laughs> alleen, dat is ook nog een goede smaak. Paget, we hier van de wanden gekeerd, maar dat kost zeker in Noorlo. Ja, ja, ja. ja. Allee. bedankt, Mariake. Dat was, ja. Ah, ja, bedankt, ja, Jan. Krijg nog iemand aan de lijn? Nee. Dus uh, toch nog plezant, hè, Torialine, Het ja. Tori ja, ja, ja. Tori en, aline. Aline en, en En dan zonder eet naar Berry. zonder eet naar Berry. Ja, in Noorloog zal het zo geweest zijn. En de minst niet veel onder hun neus, heen. Ik wil het goed het. Ja. Zo Ja. dat ik stond, dat we doek ook gezegd. Ja, ja, ja, ja. Ik kan met van horen zeggen. Ja. Is niet waar, dat? Ja. <laughs> ja. Maar je doet het wel als het niet waar is. Bedankt, schrijf. Uh, Jordy, uh, of je luisterde naar uh, de 369 e aflevering en die telefoon. Uh, bedankt voor het meewerken, bedankt uh, voor het uh, luisteren en zeker graag toch voor zondag. Bedankt ook Piet voor de techniek die vandaag eerst speciaal en best heeft gedaan voor onze uitzending van uh, Mankeviel. Bedankt Piet. En dag allemaal, tot weinig.